die wijst het homohuwelijk af... omdat het huwelijk volgens de partij alleen voor man en vrouw bedoeld is. Een alliantie van partijen uit de samenleving roept de politiek op... om het produceren van eigen duurzame energie meer rendabel te maken. De alliantie bestaat onder meer uit LTO Nederland... een aantal milieuorganisaties, Vereniging Eigen Huis... en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens de alliantie kiezen steeds meer bedrijven en particulieren ervoor... om hun eigen energie op te wekken maar worden ze tegengewerkt door wetten en regels. Als je nu een eigen decentrale energieinstallatie zou willen maken... zeker als collectief van een paar partijen bij elkaar, een aantal burgers bijvoorbeeld... dan moet je eigenlijk voldoen aan dezelfde eisen die je nodig hebt... als je een kolencentrale zou willen opereren. We vinden dat daar vrijstelling voor moet worden gegeven... en dat ook de zelf opgewekte energie die mensen zelf maken... ook vrijgesteld moet zijn van belastingen. De alliantie hoopt dat het kabinet en de Tweede Kamer met hen wil samenwerken om de visie snel te realiseren. De rechtbank in Den Haag heeft een man uit Tunesië veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag op zijn Nederlandse vrouw. Hij sneed vorig jaar in Gouda haar keel door. Het stel trouwde vorig jaar mei in Tunesië, waarna de man naar Nederland verhuisde. Kort daarna ontstonden er spanningen in het huwelijk, volgens de rechter, omdat de man niet goed kon omgaan met cultuurverschillen. De man beweerde dat zijn vrouw hem had aangevallen met twee messen, maar de rechter gelooft dat niet.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 Haar eerste poging was in 1978. Dan het weer nog vanavond in het noorden en oosten kans op een bui. Het koelt af vannacht tot een graad of 14. Morgen wolkenvelden, zon en vooral in het noorden enkele bui. Dan wordt het ongeveer 22 graden. ANUB Verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad staat 3 kilometer vieler bij de Koentenol. Op de A15 vanuit Europoort voor knooppunt Vaanplein 5.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 VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vier minuten over vier. Wij zijn tot half vijf bij u met zometeen ons economiepanel Krinkende Munt. Maar eerst is het tijd voor de vrolijke wetenschap. Frederik Melman, redacteur, zit hier. Hartelijk welkom, Frederik. Hi. Jij hebt nieuws over sperma, over een geheim ingrediënt. Klopt. Ja. Van Sperma, vertel eens. Nou, ja, het is eigenlijk best wel uh, spannend nieuws. Uh, staat uh, vandaag in, in het vakblad uh, The Proceedings of the National Academy of Sciences. Uh, ja, wetenschappers dachten heel lang te begrijpen hoe uh, dieren die, niet zoals de mens, maar dieren die een, een niet-spontane ijsprong hebben, hoe die dat regelen, hoe dat gaat. Maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen uit uh, de, het onderzoek van Mike Dat Wat ze Adams. ook nu toe dachten klopt niet? Ja, ja, daar kom ik zo bij. Want uh, Misschien moet ik eerst even vertellen dat je hebt twee groepen dieren... Die, uh, of, uh, twee groepen die op verschillende manieren uh, ovuleren. Je hebt de mens en de kip en de koe. Dat gaat spontaan? Dat gaat helemaal spontaan. En je hebt dan die andere groep, die uh, daar gaat niet bij spontaan... zoals konijnen of katachtigen of uh, nou ja, noem maar op... En, en wat is er nou zo handig aan? Bijvoorbeeld bij de, bij de kip of de koe. Dat zijn dieren die leven in groepen. Dus er is altijd wel een mannetje in de buurt... dat bereid is om zijn plicht te doen. Mm -hmm. Maar bij katten of bij... Uh, ja, kon nou, konijnen is een ander verhaal. Maar bij katten bijvoorbeeld... katachtig is dat helemaal niet zo. Die leven uh, helemaal alleen. De Siberische tijger, uh, het volgende mannetje of vrouwtje... leeft misschien wel honderd kilometer verderop. Dus... En die eicel, die blijft maar een paar dagen goed. Dus het is helemaal niet... Handig om één keer in de maand of één keer in twee maanden een ijsprong te hebben. Je kunt be veel beter die ijsprong hebben als dat mannetje bij jou de buurt is. Ja. Dus als het dus niet spontaan gaat en op een of andere manier dat dat mannetje dat triggert. Mm -hmm. ja, nou, heel lang dachten ze dat dat gaat gewoon zo omdat dat mannetje dat springt op dat vrouwtje en op een of andere manier maakt dat fysiek contact dat dat vrouwtje die ijsprong krijgt. Maar dat lijkt dus niet zo niet te kloppen. nee, nee, Hoe nee, gaat nee, dat nee, dan? nee. Nou ja. Greg Adams dacht dat eigenlijk zelf ook heel lang. En, en heeft dan nooit aan, die, aan het idee getornd. Totdat hij dacht van, god, ik ga het toch een keertje uitzoeken. En uh, hij uh, heeft onderzoek, onderzoek gedaan bij lama's. Dat zijn dus ook solitair levende uh -huh. dieren. En het blijkt, want hij heeft dat sperma genomen. En hij heeft dat sperma dus niet uh, in, in de vagina, maar in het been van die lama's gespoten. En het blijkt dat inspuiten alleen daarvan, dat het ook dus een eisprong ja, oplevert... En nou was de vraag, oh. dat is dus niet fysiek contact... maar dat is dus iets in dat sperma. Nou En toen was hij zo is hier gedacht... ik moet nu weten wat dat is. En hij heeft een soort van eliminatietest gedaan. Hij heeft iedere keer stofjes uitgehaald... dat we in het been van de lama gespoten. En nou ja, zo uh, trial and error. Iedere keer dingen kunnen afvinken, afstrepen. Er mm -hmm. bleef één stofje over. En toen bleef uiteindelijk inderdaad één stofje over. En dat heet de nerve growth factor. Mm -hmm. En het was natuurlijk fantastisch dat hij dat gevonden had. Maar hij was eigenlijk heel erg teleurgesteld. Want dat is, dat is niet een nieuw stofje. Dat is helemaal geen nieuw stofje. Dat kennen, we, dat kennen we zelfs heel goed. Dat is een stofje dat zorgt dat uh, zenuwcellen gaan groeien en zich ontwikkelen. Dus hij dacht, Potverdomme. ik had gehoopt op een ja, toch wel heel geheimzinnig stofje. Maar meteen... Nou, wat hij wel ontdekt heeft, is dat dat, ding, dat dat stofje wat bekend was een functie had... waarvan niemand wist dat, dat het die functie had. Nou ja, exact. Dat was ja. ook wel weer een verras enorme verrassing. En meteen ja. dacht hij erbij, van, dat zou dus ook wel... Ja, een toepassing kunnen hebben, want uh, hij heeft het sperma van heel veel dieren nagekeken. En het blijkt dat in, in vrijwel bijna alle dieren hebben dus dat stofje in de, in de sperma. En van de mensen weten we ook inmiddels dat het dat stofje heeft. Mm -hmm. Bij de mens zorgt dus niet voor die eisprong, maar het zorgt wel dat, zal maar zeggen, dat eitje, dat het zich lekker voelt. Dat die zwangerschap, dat, dat wordt mooi ondersteund. Dus, um, Je voelt ik, al aankomen dat dat iets zou kunnen betekenen... voor allerlei vruchtbaarheidsproblemen en vruchtbaarheidstechnieken. Exact. exact. exact. En dat is dus waar ze ook heen willen. Dat willen ze gewoon uitzoeken. Ze weten al iets meer over wat het stofje precies... via het bloed in het brein doet. En nou is dus de vraag van... Ja, laten we eerst eens gaan uitzoeken. Als een man bij ons komt met vruchtbaarheidsproblemen. Misschien heeft hij wel te weinig van het stofje. Of heeft de vrouw uh, niet de goede receptoren. Dus het zou een dus, hele mooie... Dus het kan zowel aan de onvruchtbaarheid van de vrouw als aan die van de man iets doen. Ja, dat want zou het, kunnen. Dat is dan mooi, want van de vruchtbaarheid van de man weten we eigenlijk heel weinig. Exact. Omdat mannen natuurlijk uh, het onderzoek deden en die dachten als er een probleem is... Kan nooit een Kan nooit een hons die vrouw ja. kijken, maar nu kan het dus ook wat bij die man doen. En trickert dit misschien ook verder onderzoek bij uh, vruchtbaarheid bij mannen. Het... Nou, zeker. Ja, die werkvoorspring gaat er bovenop springen. Want hij heeft natuurlijk gewoon iets in handen. Ja. En uh, dat zijn natuurlijk, ja, dat is een groot problemen. We krijgen steeds later kinderen. En waar ligt het er nou allemaal aan? Nou ja, dit zou dus ook weer uh, bij kunnen dragen. Jullie gaan in het labyrinth. Het wetenschapsprogramma uh, zondagavond van 8 tot 9. Ja, s'avonds. Radio 1. Uh, gaan jullie hierop door? Ja, niet dit onderzoek. Maar een, een onderzoek dat verschijnt aanstaande donderdag in Nature. Daar kan ik nog niks over zeggen. Want dat is nog natuurlijk onder embargo. embargo. Maar daar staat wel heel spannend werk in uh, waaruit blijkt dat. Um, op, op late leeftijd vader worden dus als je wat, wat ouder mm -hmm. bent, dat, dat is biologisch helemaal. Ja, dat heeft zo zijn nadelen. Dat is helemaal verkeerd, wou je eigenlijk zeggen? Nou ja, zo'n krachtenbeleid. Ja, wisten wist we dat dat, dat probleem ook kon leveren? Maar is dat nu ook al problemen bij de heren Ja, leveren. die discussie hebben we de vrouw gehad. Maar ja, Misschien moeten we die ook over de man gaan voeren. Zondagavond in Labyrinth. ook op radio 1 van 8 tot ja. 9. Frederik Melman, hartelijk bedankt. Ger, klinkende munt. Economie. Juist. En onze gasten zijn vandaag Hendrik Meesman van Meesme, Meesman Index Investments. En Joop Schippers, hij is hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit Utrecht. Wij hebben het al even genoemd in de aankondiging. Uh, NRC opende er gisteravond mee. Economie wil maar niet een thema in de verkiezingen worden. En dat is heel raar eigenlijk. Want het is crisis. Of zoals Marike Stellinga, de commentator in de krant, schrijft. een al voortdurende, voortkabbelende. Uh, niet echt crisis, maar, uh, maar uh, laagconjunctuur. Hè. Nou, het gaat allemaal niet goed. Um, er komen steeds grotere gevaren aan, want met Griekenland is nog steeds niet opgelost. Uh, Spanje, dat wordt een heel groot pro probleem. Het wordt maar niet een issue. Wat denken jullie daarvan, Hendrik? Waarom nou, is dat het, zo? Het, het viel mij op. is te moeilijk. Nou, ik, ik denk enerzijds het probleem, zoals je ze aangeeft... het is al een tijd zo, misschien worden we een beetje moe... van, van, van de issue, we horen het elke keer weer... en het lijkt maar door te gaan en, en door te kabbelen... en niet opgelost te worden. Maar het is enerzijds ook wel vreemd... want ik zag in, de, in, de, in een onderzoek naar wat de drie belangrijkste thema's waren... Uh, twee was gezondheidszorg. En drie, op drie stond economie. En, en ik ben even de eerste vergeten. Maar de top drie stonden echt ver Europa. boven de rest. Europa. Eén, ja. ja. Dus die drie onderwerpen. Dus economie onder de kiezers leeft het kennelijk wel. Is het een belangrijk ja. issue. Dat is ook te begrijpen met de uh, situatie waar we in verkeren. Maar in de, ja, in de, in de campagne. Ja, de campagne moet misschien nog een beetje op gang komen. Ja. Maar, het, uh, ja, ja, maar, maar het kunnen we niet echt... blijven zeggen tot twaalf. Nee, dat is waar. Dus... Dat is waar ja. Ja, nee. ja, ik vind het ook vreemd. Het, ja, het lijkt mij ja. van uh, erg, erg groot belang. Maar Joop. Ja, maar misschien is daar... Een reden waarom het wel gaat gebeuren, waarom het ineens een issue gaat worden. Want wat verschijnt er op teletext van RTL? De jager, minister de jager van Financiën, die, die gaat zeggen: Jongens, morgen komt het CPB, Centraal Planbureau, die komen met cijfers. En als die cijfers tegenvallen, als het tekort toch boven die 3% komt, de grens die Europa gesteld heeft, dan gaan ah, we er nog eventjes. Dan gaan we absoluut maatregelen nemen. En eh, nou ja, goed, dan weet je wel, dat gaat bijten. Dat zou dan de trigger kunnen zijn dat het gaat spelen in de verkiezingen? Ja, maar dan nog gaat het over uh, toch weer maatregelen van beperkte omvang. Mm -hmm. uh, bedoel, ik denk dat dan die dingen zijn waar de kiezers nou zo onmiddellijk van wakker liggen. Maar een beperkte omvang? Om... Hij kan er niet ruigen in. Want ze zijn dem demissionair. Nee, maar ook omdat uh, bedoel, ik zeggen, als het, uh, 2, als het uh, in plaats van 2,9 uh, 3,1% zou worden... Ja. Uh, bedoel, en veel hoger zal het dan ook niet worden... Bedoel, dan gaat het toch over een, beperkte, een beperkt aantal maatregelen... wat dan nog alsnog genomen wordt. Ja. En is het bij wijze van spreken eerder... interpreteer ik het bericht uh, als een waarschuwing... aan de mensen die het lenteakkoord gesloten hebben om uh, daaraan vast te houden en er niet voor weg te lopen. Bijvoorbeeld uh, in aanloop naar de discussie komende donderdag waar de Tweede Kamer voor terugkomt over de langstudeerdersboeten. Zo van, uh, wees gewaarschuwd, ga daar niet wat aan af, vanaf knabbelen, want hm. we hebben dat dadelijk nog hard nodig, die bezuinigingen. Ja. Dus zo interpreteer ik het eigenlijk vooral. Ja. En het punt van uh, de, uh, ja, laat ik zeggen economie, ik bedoel, de hele discussie over de zorg en de hele discussie over Europa gaat natuurlijk toch wel in belangrijke mate over economische maar dat is thema's. Moet je, gaat er dan misschien, heeft NRC daar misschien een klein beetje uh, uh, misgeslagen dat het woord economie maar zo min mogelijk gebruikt moet worden, terwijl alles wat ze wel in de campagne brengen. Heel direct ermee te maken heeft. Precies. Nee, Alleen dat... ze noemen het woord economie maar niet meer, omdat iedereen dan meteen in een diepe put zakt. Maar dat heeft ook een beetje te maken van uh, hoe breed je in economie interpreteert. Ik bedoel, uh, het gaat weliswaar niet over niet primair de discussie over uh, nou ja, ik zeggen, hoeveel uh, er geïnvesteerd gaat worden. Maar het gaat bij spreken wel. Ik bedoel, afgelopen week nog uh, roemer die je zegt over van uh, wij willen geen boete gaan betalen als we boven de 3% uitkomen en van Europa uh, op de ja. vingers getikt worden. Dat is natuurlijk economie in optima forma. Ja. Vol, willen we inderdaad uh, aan dat overheidstekort van 3% uh, vasthouden of niet? Vol, dus ik denk van ja, dat soort dingen, de keuzes die in de zorg gemaakt worden... de keuzes die in ten aanzien van pensioenen gemaakt worden. Vol, als er ook iets economie is, dan denk ik van ja, ja dat is dus eigenlijk allemaal economie. Maar Hendrik, dan kunnen ze toch veel beter heel duidelijk zeggen... economie gaat gewoon erom als we maatregelen nemen, dan raakt dat uw inkomen. Uw uitkering, uw pensioen uw huis. en als u uw huis en mm -hmm. als hè uw, uw dak boven uw Bam. hoofd, onderwijs voor uw kinderen, zorg voor uw moeder en als u dat nog niet interesseert, ja, dan kunt u eigenlijk gewoon net zo goed doodvallen, want dan, dan, dan slaat het allemaal nergens meer op als u dat zelfs niet in, in, in interesseert. Ja, Tot? maar dat je het zo heftig je... moet brengen eigenlijk dan. Zo heftig, maar ik, ja, ik denk ook dat ze dat, dat wel bringen. zullen proberen tenminste. Het ligt natuurlijk aan wat je boodschap is als je een, een, de boodschap over de economische onderwerpen zal over het algemeen zijn Ja, we zullen moeten bezuinigen, het wordt minder het, voorlopig ziet het er niet naar uit dat het veel beter gaat worden dus mm. ik, ik kan me voorstellen dat de politieke partijen mm. dus proberen daar uh, ja, een beetje van weg te sturen en het niet zo heel direct te vertalen, wat betekent dat voor mijn baan voor mijn huis enzovoort maar dat zou natuurlijk eigenlijk wel het beste zijn als men het wel deed mm. maar ja, daar moeten we hopen dat uh, de media vooral mm. misschien die slag dan maakt en dat het voor mensen wel die taalslag maakt, oké okay, dat betekent dus, dus en nou, voor al, alle partijen gewoon op een rijtje Zetten. Nou, dit is wat dat betekent voor u. Uh, Neem nu bijvoorbeeld het bericht, dat uh, was al natuurlijk van eerder deze week, over het schrikbarend uh, hoge aantal werklozen. Ik weet niet of dat een soort mythische grens is, de, de 500.000. Uh, maar het is in elk geval ontzettend veel. Nou, je kan je toch voorstellen dat mensen die werken daarvan schrikken. Want het zou mij ook wel eens kunnen gebeuren. En dat het in elk geval de mensen die het treft onmiddellijk raakt. Nogmaals, noem het dan, uh, laat het woord economie niet vallen, maar noem het beestje bij de naam. Ja. Joop. Nou ja, maar vandaar dat uh, zeggen, sommige, plan, sommige partijen uh, ook proberen om uh, nou ja, de, beelden te schetsen van als we dit of dat zouden doen, uh, dan zou het beter gaan. Hm. Bijvoorbeeld, wij spreken een plan zoals uh, GroenLinks vorige week gepresenteerd heeft over uh, investeren in een groene economie. Wat niet alleen uh, Nederland minder afhankelijk maakt van uh, aardolie en andere vervuilende uh, vormen van energie, maar uh, meer windmolens, meer zonne-energie. Dat proberen ze ook te verkopen onder het motto. Van want het levert, uh, levert meer baan op. Ja. Het probleem is denk ik een beetje... dat uh, nou ja, er ook eigenlijk heel weinig ideeën bestaan... bij de partijen over van wat je nou eigenlijk zou kunnen doen. Want ik, ik hoor wat dat betreft weinig verhalen... over hoe zou we nou inderdaad weer aan meer werk kunnen komen. Vind jij dat ook, Hendrik? Mis je een beetje ja. die visie? Ja, maar ik denk eh, enerzijds wel. Anderzijds kan het ook wel een beetje begrijpen... want er is denk ik heel weinig ruimte om veel te doen. Want de financiële het budget daarvoor is, is beperkt. Ik denk echt wel dat er een duidelijk uh, keuze te maken is... tussen vooral aan de linkerkant partijen die zeggen... we moeten vooral uitgeven en nee, de overheid moet de rol een beetje overnemen... van de private sector die het nu hebben la laten afweten. Ja. En aan de rechterkant meer de partijen die zeggen... nee, bezuinigen is belangrijk. Dus de manier waarop men verder wil om het uiteindelijk... op lange termijn verder te komen, is denk ik... ik vind dat het verschil groter is dan het verleden wel is geweest. Dus die crisis in die zin... Maakt de keuzemogelijkheden iets scherper. En dus je hebt wat duidelijker iets te kiezen. Dus ik vind dat er best wel wat te kiezen is daar. En dat daar ja, gewoon twee verschillende, ja. duidelijk verschillende visies aan ten grondslag liggen van hoe je verder moet. We, we, we zullen zien waar men. Uiteindelijk voor op 12 september je, als je misschien zegt, niks duidelijks. Maar... Als jij nu zegt, neem je zo'n zo visie bijvoorbeeld over die werkloosheid. Hè? Ja. En om dat op een bepaalde manier aan te pakken. Die, die mis ik inderdaad wel een beetje. Maar ik zie ook niet zo gauw wat je ja. nu zou kunnen doen. Want er is niet zoveel ruimte. Vind jij dat ook? Jou? Kan je niet met de nu bestaande situatie zonder dat het je idioot veel geld kost iets Proberen te doen aan die stijgende werkloosheid. Nou ja, wat uh, waar ik erg voorstander van zou zijn, dat is dat we toch een beetje teruggrijpen naar iets wat we in de jaren tachtig met succes gedaan hebben. Uh, dat is om te kijken of we toch niet uh, tot op zekere hoogte kunnen komen tot een herverdeling van het uh, schaarse werk. Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat er de komende vier, vijf jaar dat er echt niet meer werk komt. En ook als de economie dadelijk gaat groeien, dan zal het toch in belangrijke mate baanloze groei zijn. Uh, want dan uh, gaan wij spreken de, de machines beter gebruikt worden. En de mensen die nu nog een beetje, nou ja, ik zeg op halve kracht meedraaien, die gaan weer volledig werken, die mm -hmm. gaan misschien wat overwerken. Maar tot nieuwe banen gaat dat niet leiden. Nou, dat betekent dat uh, tot die tijd heel veel jongeren amper aan de bak zullen komen. Dat heel veel ouderen die uh, nou ja, uh, nu buitenspel dreigen te staan, dat uh, hun uh, talenten niet meer gebruikt worden, uh, dat hun, hun vaardigheden uh, verroesten en verstoffen. Dus zou ik zeggen van uh, kijk of je bewijs met een regeling zoals de uh, deeltijd-WW... die we de afgelopen jaren gebruikt hebben... ideeën over werken met behoud van uitkering... geld wat er nog zit in de, uh, de O&O-fondsen... de scholingsfondsen van verschillende bedrijfstakken. Of je dat niet zou kunnen inzetten om uh, een aantal van de 50-plussers... om die bijvoorbeeld een paar dagen minder te laten werken... en uh, hen in te zetten uh, in sectoren waar de bezuinigingen heel hard toeslaan. Uh, scholen, welzijnswerk, sport. Uh, en in plaats daarvan te kijken of je jongeren daar niet een plekje... Uh, Kunt geven, eventueel onder begeleiding ja. van een aantal van die ouderen. Ja, dat is natuurlijk vloek, vloek in de kerk bij Partijen als de VVD. Want die zeggen: je moet niet de koek herverdelen, je moet de koek vergroten. En dat levert ook werkgelegenheid op. Maar jij zegt. Uh, dat is een illusie. Je wordt trouwens helemaal ondersteund door Ben Notenboom... dat is de baas van Randstad. Ja. Want die zegt in een interview... die voorziet hm. dat uh, banen in de, de, de middensector... en dan nam hij zelf het voorbeeld van debiteurencrediteuren crediteuren... van Jisk uh, Kvet, dat is een afdeling van tien man, bij wijze van spreken. Hij zegt over twintig jaar is er no, nog maar één. Ja. En daar gaan geen banen bij komen, daar gaan er heftig banen af. En uh, ook hij voorziet dus geen groei. Dus als zo'n man dat zegt, dat is toch wel een beetje schrikken... Ja, maar ja, als ik even iets mag zeggen, want ik Zeker. heb dat artikel ook gelezen. Hij zegt dat, maar vervolgens zegt hij wel ja, maar op lange termijn komt het uiteindelijk meestal wel weer goed. Ja, maar dan heb je het over 2050? Zeggen... Ja, dat is de hele lange termijn. Maar ik, ik persoonlijk, ja, die, die, eh, dat dat. Eh, er komen altijd nieuwe ontwikkelingen. Eh, de auto heeft ook voor nieuwe banen gezorgd, maar ook voor heel veel banen zijn verdwenen. De ijskast ook, de elektriciteit ook, ik ga zo maar door. Er komen altijd nieuwe technologieën, te nieuwe ontwikkelingen die voor verandering zorgen, omwenteling in de economie. Sommige mensen verliezen hun baan, anderen komen er weer bij. Ja. Op lange termijn denk ik niet dat je dat soort... Eh, dus Het idee dat het, we nu in een fase zijn beland... dat die, die banen er niet meer bij zullen komen als we groeien. Ja, dat, nee, ik dat ik zie ik, daar geen goede onderbouwing van. Ik, ik geloof daar niet zo in. Maar ja. Dat denk ik ook niet, maar uh, over een periode van vier, vijf jaar... zie ik dat niet zo erg gebeuren. Juist ook vanwege de diepte van de huidige crisis. Juist omdat je ook ziet dat uh, ondernemingen nu ook weer bezig zijn... om, uh, nou ja, als ze a, iets aan het veranderen zijn, dan zijn ze bezig om nieuwe machines aan te schaffen, de zaak verder te automatiseren. En dan zie je precies datgene wat Gernet net schetste, dat uh, er een aantal van die middengroepen tussenuit vallen. En daar komt niet onmiddellijk iets voor in de plaats. Op termijn komt dat alweer, maar dan zijn we toch alweer zoveel ver, zo jaar verder, dat als bij wijze van spreken een, een 19-jarige of een 20-jarige nu van school komt, en die moet dadelijk vier, vijf jaar wachten voordat hij aan de bak zou komen. Mm -hmm. Ja, zo iemand die heeft helemaal geen werkritme, los nog van het feit dat hij amper inkomen heeft en dus ook mm -hmm. uh, geen gezin kan met maar dan alle sociale partners. Maar dan zou je dus zeggen: dan ding. krijg je een gedwongen, dat is wat jij zei, een soort gedwongen herverdeling. Dan moeten ouderen uh, uh, een stapje opzij doen om die baan aan de jongeren te geven. Maar die ouderen moet je wel via een andere weg dan weer in het werkproces behouden op plekken waar te weinig mensen zijn, nou, bijvoorbeeld in het onderwijs. Er of zijn op het zoveel... Maar dat zo moet, veel... moet je toch ook maar kunnen. Nou ja, maar er zijn zoveel ouderen op het ogenblik tussen de 50 en de 65 die zitten op een plek uh, en die blijven daar zitten omdat ze weten dat als ze uh, van die plek afgaan, dan vinden ze tot hun pensioen, vinden ze echt niks nieuws meer. Nee. Dus zitten ze daar te zitten. Uh, dan niet iedereen, maar een flink ja. aantal wel. En die zouden heel graag iets doen wat beter bij ze past waar hun talent beter tot uitdrukking komt. Ja. Nou, Ik denk dat het goed is om te kijken of bijvoorbeeld in de sfeer van, eh, van, van onderwijs zorgt... Nou ja, allerlei sectoren waar heel veel behoefte zijn... om te kijken of de talenten van die mensen daar niet beter gebruikt kunnen ja. worden. Ik heb hier nog één vraagje over. De, na aanleiding van die 500.000 waar ieder zich, i, i, iedereen zich wezenloos van, van schok. Ik had dat er met iemand over en die zei... ja, maar het is gewoon het resultaat van het feit dat de afgelopen jaren... bijna niks gedaan is aan het creëren van banen, aan reintegratie, et cetera. Waar is dan... Waar heeft men kansen laten liggen? Niks ja, gedaan aan het creëren van banen. Ik, ik weet niet hoor. Het aantal banen groeit nog altijd. Alleen het aantal mensen die uh, werkloos worden en vanaf afstuderen... Dat groeit nog harder. groeit harder. Maar het is niet zo dat het aantal banen... Dus de groei zit er nog steeds. Alleen het is veel te langzaam op het, het moment. Het is een salderingskwestie. Ja, en als we wat verder teruggaan in de tijd... is ah. natuurlijk de banen groeien enorm geweest. Onze bevolking groeit. Ah. Daar worden ook banen voor. Ge ik, okay. uh, het idee dat het allemaal zo uh, kommer en kwel is... dat, uh, dat, dat Nee. Dat beeld nee, maar als dat ik, herken ik niet hoor. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een sector als het onderwijs. Dan zie je dat daar de afgelopen jaren fors bezuinigd is. Mm -hmm. Dat daar vooral mensen uitgemoeten zijn. Terwijl we aan de andere kant roepen dat we van Nederland een kenniseconomie willen maken. Ik bedoel, Als daar meer in geïnvesteerd was. Dat geldt ook bij wijze van spreken voor de infrastructuur, het spoor, de wegen enzovoorts. Ja, daar hadden natuurlijk ook flink wat meer mensen kunnen werken dan ja. dat er nu op dit moment werken. Mijn vrouw is lerares dus ik, mm -hmm. ik herken. En dat absoluut. Hè? Dat zij um, daar, daar moeten enerzijds mensen uit... anderzijds zoeken ze ook mensen... en ze kunnen mensen niet vinden met de kwalificaties die ze nodig ja. hebben. Ja. Dus daar is duidelijk een mismatch tussen een vraag en ja. aanbod. Ja. En daar zou het natuurlijk heel goed zijn als daar iets voor ontwikkeld wordt... Omdat, om, om mensen in, daarin te laten stromen. Ja, oké. Okay. Hendrik, jij blijft nog even aan het woord. Want het volgende, waar we het in ieder geval over eens zijn... wat iedereen kan constateren als in niet hartstikke steken blind is... dat we een crisis hebben. Maar beursfondsen keren hogere dividenden uit. Shell, ING, Egon... Waar komt dat geld dan vandaan? Het was toch crisis? Ja, het is uh, crisis als je naar de macro-economische cijfers kijkt. En dat is ook zo, en dat is al een tijdje zo. Maar de be ja, het bedrijfsleven, zeker het grote bedrijfsleven... die doen dat, blijven het altijd nog uh, relatief goed doen. De winstcijfers zijn goed... Um, dus zij weten hun, hun winsten aardig op peil te houden. En, en keren dus ook. Omdat ze niet veel investeringsmogelijkheden op dit zien. Omdat de, de, de, ja, de vraag natuurlijk toch uh, maar Shell, zwak is. Ik bedoel, de economie, uh, we zitten in een recessie, minder bedrijvigheid, minder olie nodig dus. Uh, dat kost Shell toch geld? Dat kan toch niet anders? Ja, maar goed, je, uh, de, de, de, de, de exacte cijfers van Shell weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ook al zou de omzet tegenvallen... Ik weet geloof niet dat dat zo is, want Shell is natuurlijk internationaal opererend... en had allerlei manieren hun omzet. En dat zijn niet alleen van Nederland of West-Europa afhankelijk. Maar zelfs als dat zo is, dan kun je natuurlijk ook door in de kosten... Te snijden, nog altijd je winst op peil houden en zelfs verbeteren. En Shell is, en de bedrijven zijn er erg op uh, ja, uh, gericht... om toch te proberen hun dividenden in stand te houden. Hè. Dat de aandeel houden aandeelhouders ook van, dus dan blijft er ook... Uh, dus, dus, en de, dat geld is er. Je ziet het, en het ook in is dus Amerika. Zo, je er, ze zitten ze op veel heel veel geld. Bedrijven. Ja. Ja. Ze en je zegt, ze geld. zitten ook op heel veel geld. Ja. omdat er niet zoveel geïnvesteerd kan worden. Ja. Want dat doen ze niet. Dat doen ze. Dan niet. dan keren ze er zijn... maar liever uit. Ja, op dit moment wel. En ik denk dat op dit moment ook wel iets voor te zeggen. Het is natuurlijk enerzijds jammer. want als meer investeren. zou dat misschien ook helpen de economie aan ja. te trekken. Maar ja, als die vraag er ook niet is. dan nee. gaan ze investeren. En uh, de vraag is of je dat dan ook weer terugvindt. Dus eigenlijk Zelf... is het door de crisis. Dus... dat dat dividend wordt uitgekeerd. omdat er niet geïnvesteerd wordt. Omdat er ook geen vraag naar investering is. Maar ze moeten dat nu makkelijker uitgekeerd als dividend. Dan zeg maar tien jaar geleden, ja. waar men het eerder zou hebben herbelegd in nieuwe projecten. omdat de economie ja. toen goed liep. Ja. Nou en dat ja. is, die, die, die, daar moeten we ja, die vicieuze cirkels echt maar uitzien te komen. Ja, in maar in die maar zin zie je ook wel dat de resultaten van een bedrijf als Shell. en dat geldt voor Unilever ook. dat dat ook in belangrijke mate wel het, het resultaat is van investeringen. van de afgelopen periode. Totdat het daar zo goed gaat, heeft ook te maken met het feit dat Shell de afgelopen jaren wel miljarden geïnvesteerd heeft. Ja. En overigens, dat verbaast mij dan even terug naar waar we er straks begonnen. Uh, de kiezingscampagnes. Uh, wat mij verbaast is dat de linkse partijen zo weinig een punt maken van het feit dat de aandeelhouders, dus ik zal maar zeggen de kapitaalverschaffers, dat die zo weinig bijdragen aan uh, het dragen van de lasten van de crisis. Ik bedoel, want de loontrekkenden, de gepensioneerden uh, die leveren allemaal in. Maar degenen die uh, aandelen hebben uh, en daar hun inkomen uithalen ik bedoel, die, die leveren in, maar in veel beperkter mate in. Terwijl je van die mensen natuurlijk ook best zou kunnen veronderstellen dat die een steentje bijdragen maar hoe, dan moeten we van hoe, zou, hoe zou je dat moeten doen? belasting op dividend. Bijvoorbeeld? Nou, zo, ja. een, beetje, een klein beetje verhogen, een beetje hogere ven of Die is de afgelopen decennia in Nederland fors verlaagd en zit nu op een zodanig laag niveau uh, dat wij een soort belastingparadijs uh, zijn. Uh, ja, bedoel, daar zou je best wel uh, best wel een klein beetje kunnen zeggen: van God, doe daar ook een soort crisisbelasting. Is dat te bovenop. verdedigen, Henrik? Ja, belastingparadijs gaat me wat verder. Ja, maar het is ik denk dat wij in Europa zo'n beetje gemiddeld zitten. Ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. maakt. Um, maar goed, ja, er is wel wat voor te zeggen. Als, je, als, je, als er zware lasten moeten worden verzwaard... dat iedereen een steentje bijdraagt. Dus mm -hmm. dat het bedrijfsleven ook op een of andere manier bijdraagt... Dat, hmm. Natuurlijk is daar wat voor te zeggen. De vraag is of dat het beste kan doen via verhoging van de vennootschapsbelasting. Ja. Maar dat, dat iedereen een steentje bijdraagt als het moet, dat lijkt me heel Maar dan uh, geef ik jou voorzitter. Jou was al bevallen, denk ik. Je, je vangt in het gemeen meer vliegen met, met stroop dan met azijn. Als je nou het zo maakt dat die investeerders die dan meer dividend krijgen... dat je het voor een aantrekkelijk maakt om wel ergens te investeren. Wat zou je dan kunnen met doen? Met dat geld wat ze uitgekeerd met wat krijgen. Met dat geld wat ze uitgekeerd krijgen. Ja. Een drie-stapsraket Dus, dus, dus ja, de, dat is de vraag. Um, of je daar heel veel moet doen, dan ga je kunst uh, incentives creëren of subsidies of, of, of iets om mensen te laten investeren ja. in iets wat ze bedrijfsmatig anders niet zouden doen. Ja. Algemeen ben ik daar niet zo'n voorstander van. Want dan ga je dus investeren. Ja, je, je gaat in feite dingen waarvan je zegt. Als bedrijf vinden we dat niet rendabel. Mm -hmm. Maar doordat er nu een of ander iets opgetuigd is... gaan we het toch maar doen. Ja. Ik denk niet dat dat de, de oplossing is. Ik denk dat het veel beter is om in de kern zo, zo snel mogelijk te zorgen... dat we vooral onze schulden weer af gaan bouwen. Want dat is de kern van de reden waarom de economie niet aantrekt. Mm -hmm. Dat probleem eh, zeg maar bij, de, bij, de, bij de wortel aanpakken. En dat de rest dan vanzelf ook wel komt. En tenslotte dan nog even. Zou het verstandig zijn voor die mensen... die dat, dividend, dat ho mooie hoge dividend uitgekeerd krijgen... om dat opnieuw te beleggen in Facebook? Wat denk je? Ik vraag het jou. Dus ik, ik, ik weet het niet, het niet, anders zou ik het niet doen. Maar er zijn er een heleboel die het wel gedaan hebben. En ja, goed, die oh, zitten misschien. nu uh, met de gebakken peren. Ah, ja. Maar uh, nee, lijkt mij niet verstandig. Uh, je Joop, had het in ieder geval niet moeten doen. Misschien is de koers nu wel zo laag dat je er langzamerhand weer het zelf kunt Je mag gaan ik. geloven. Ik ga het niet doen in, in ieder geval. Ik zou het ook niet aandurven. Het is niet het begin van een nieuwe internetbubbel. Dat toch niet, hè? Facebook. lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Oké, Hendrik Meesman en Joop Schippers, hartelijk bedankt. Klinkende munt was dit voor vandaag en ook het einde van de villa. Voor vandaag, want morgen zijn we er weer vanaf half vier op Radio 1... en zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws kunt u gaan luisteren naar het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Ja, en over Facebook gesproken. We hebben natuurlijk in Nederland de Facebookmoord. Vandaag de tweede dag in dat uh, proces. Onderdeel van het vele binnenlandse nieuws wat we hebben deze uitzending. We hebben ook uh, nieuws over die grote politie-inval in Tilburg en Omstreken. Laag water in veerponten hoort er ook weer bij. Nieuwe treintijden. Het klinkt wat kabbelend. Misschien, het hoort ook bij de zomer, denk ik, die is nog in volle gang. Het weer is ook buitengewoon rustig, Zal Gerrit Hiemstra straks gaan vertellen. Of klap, ik doe alvast. Ik heb er alle vertrouwen in dat het toch wel een hele prettige uitzending gaat worden. Meestal gebeurt er dan iets onverwacht de komende twee uur. Dus dat is waar we op, <laughs> op hoop zijn je? De laatste momenten voor het NOS Radio 1-journaal. de hoofdpunten van het nieuws door Ad Negens. Radio 1, het NOS het Vuurmedisch Centrum. Centrum in Amsterdam staat onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Aanleiding zijn berichten in de media over conflicten tussen medisch specialisten in het ziekenhuis, zo schrijft de inspectie op de website. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het optreden van het bestuur en zegt dat er een mogelijk risico is voor de patiëntveiligheid. De strafzaken tegen twee verdachten van de Facebookmoord... zijn door de rechtbank in Arnhem aangehouden. Vandaag stonden Polly, de voormalige hartsvriendin van het slachtoffer Wincy... en Wesley, de ex-vriend van Polly, terecht. In beide zaken moeten nog getuigendeskundigen worden gehoord. Bij een onderzoek naar een drugsnetwerk heeft justitie 800.000 euro aan cash, dure sieraden en horloges en 10 voertuigen in beslag genomen. Volgens het Openbaar Ministerie is het geld verdiend met hennepteelt en handel in drugs. Politie viel vanochtend onder meer 12 huizen en drie garages binnen. In Tilburg gebeurde dat. 12 mensen zijn aangehouden, bijna allemaal familie van elkaar.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 ADB Verkeersinformatie. Er staan 10 files, de meeste daarvan rond Rotterdam en ook nog een paar rond Utrecht. Het zijn eigenlijk geen opvallende zaken. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort voor knooppuntvaanplein 5 kilometer. Werkt u al in de cloud?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 NOS Radio 1 journal met Tim Overdik. Goedemiddag. Twee moordzaken deze week die de aandacht trekken. Niet zozeer de moord als wel de leeftijd van de daders. 14 en 15 jaar. Toeval of een ontluikende trend? Straks een gesprek hierover met een criminoloog. Nederland kan niet zonder buitenland een onweerlegbaar gegeven... waar de politieke partijen deze campagne amper op inspelen. Dat vindt denktank Tank Klingendaal sterker... Nederland is een introvert land aan het worden. Genoeg aandacht, dit Radio 1 voor het buitenland. Afghanistan, Duitsland, Irak en Spanje zijn enkele tussenstations op. Deze dagelijkse reis door het nieuws. We zijn er tot half zeven vanavond. De rechtbank in Arnhem ging verder vandaag... met de behandeling van de zogeheten Facebook-moord. Gisteren eiste het Openbaar Ministerie... twaalf maanden jeugdgevangenis met jeugd-TBS... tegen de jongen van 15 die opdracht van een meisje, opdracht een meisje doodstak. Ze had ruzie met een vriendin op Facebook. Ook haar vader werd aangevallen door de jongen. Vandaag stonden twee minderjarigen voor de rechter. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de zaak. En Trudy van Rijswijk was vandaag in de rechtbank. Trudy vanmorgen stond het meisje Polly voor de rechter. Wat is haar rol? Polly was die bewuste vriendin die ruzie had met Wincy. En uh, die haar dood wilde hebben. En Polly had een uh, vriend, Wesley. En uh, Wesley die heeft weer aan die jongen die gisteren recht stond gevraagd... of opgedragen, zo je wil, uh, om uh, haar dood te gaan steken. Zo zit dat ongeveer. En Polly was dus vanmorgen uh, als eerste aan de beurt voor de rechter. Van tevoren was al besloten dat de zaak van Polly achter gesloten deuren... Uh, zou worden behandeld omdat het schadelijk voor haar ontwikkeling werd geacht, zoals dat dan heet, uh, als het uh, openbaar zou zijn. Maar um, uh, de zaak van Polly is aangehouden omdat er nog getuigen gehoord moest worden. En daar is dus nog niks uitgekomen. En ook achter gesloten deuren, dus daar zullen we niet zo heel veel over te weten komen. Dat gold, wel, uh, dat gold niet voor de zaak tegen haar vriend, hè? De, de jongen van 17, die in Westie, daar mag je wel bij zijn. Nou, dat was ook nog even de kwestie. Dat moest wel eerst even bepaald worden of het openbaar mocht zijn en of het niet schadelijk zou zijn voor hem ook. Uh, ze hebben, uh, net als bij die jongen van gisteren, uh, twee externe deskundigen ingehuurd. Een psycholoog en een psychiater. En uh, die hebben bepaald uh, na onderzoek dat het uh, voor Wesley ook niet schadelijk zou zijn. En dat het uh, zelfs goed voor hem zou zijn als de zaak openbaar behandeld wordt. Omdat hij dan er wellicht wat van zou kunnen leren. Uh, dus uh, dat uh, is uiteindelijk zo bepaald door de rechtbank dat het openbaar was. Dus toen dachten we, nou gaat het beginnen. Maar nee, de advocaat van Wesley wilde die twee, waar ik het net over had, die psycholoog en de psychiater, nog even horen. En dat was niet even, uh, eenvoudig te regelen, dus die moesten als getuige opgeroepen worden. Dat kan zomaar niet, dat gaat een tijdje duren. En dus is de zaak aangehouden en ging ook dat dus niet door. Maar dat zijn dus de getuigen die nog moeten komen. Het gaat niet zozeer om nieuwe getuigen die meer licht op de zaak zelf kunnen werpen? Nee, nee. Het gaat echt om die deskundige. Die advocaat van Wesley, die wil weten uh, hoe ze te werk zijn gegaan. En daar had hij een, een verzoek voor ingediend, uh, schriftelijk. Bij de officier van justitie. Hij had er ook een bewijs van, zei hij, dat hij het verstuurd had. Alleen, de officier van justitie had het verzoek niet ontvangen. En wat gebruikelijk is om een kopie te sturen aan de rechtbank uh, met dat verzoek. Die hadden ook niks gekregen. Nou... Einde de technische zaken die tot de uitstel leiden van zo'n <laughs> rechtszaak. Neemt niet weg dat de ouders van het voelmoederwijsje uh, vandaag ook weer aanwezig waren. Gisteren ook, wat een bezoeking voor deze mensen. Hoe reageerden zij op dit uitstel? Uh, niet of nauwelijks. Ik denk dat ze intussen ook wel aardig wat kunnen hebben. Ik hoorde die vader ook gisteren een paar keer zeggen van... ja, dat zijn nou eenmaal de regels. Hij begint er een beetje aan gewend te raken. Uh, en uh, nu was niet alleen uh, de vader en de moeder van Wins hierbij, maar ook het broertje... Uh, toen 12-jarige, nu 13-jarige broertje wat de deur open heeft gedaan voor de moordenaar. En die dus ook 112 heeft gebeld toen, uh, toen het helemaal misliep omdat uh, ook de vader aangevallen werd. En uh, die was er ook bij en uh, ja, die zat verwachtingsvol te kijken. Maar ja, er gebeurde dus eigenlijk bijna niks. Er werd alleen aan uh, Wesley gevraagd, heet je inderdaad Wesley enzovoort enzovoort. En toen ging men in beraad met de uitslag die ik je net vertelde. Aangehouden. Dus hoe en wanneer gaat het dan verder? Het gaat minstens een maand duren, zei de rechter. Uh, alleen omdat er eerder geen plaats is om de zaak weer opnieuw te doen. Uh, maar dat is het in ieder geval minstens een maand en waarschijnlijk meer. Dankjewel, Trudy van Rijswijk bij de rechtbank in Arnhem. Na vijf uur spreken met een criminoloog over de leeftijd van deze daders in dit soort uh, zaken. De Brabantse politie deed vanochtend op zo'n 15 plaatsen invallen... in verband met grootschalige hennepteelt en andere criminele activiteiten... en vond meer dan 800.000 euro aan contanten, persofficier Tom Hendricks. Was dat de grootste vangst? Dat is in ieder geval een behoorlijk grote vangst. En men is nog steeds aan het tellen en men is nog steeds aan het zoeken. Maar daarnaast is er ook nog zo'n 300 liter vloeibare amfetamine gevonden. En uh, is er ook beslag gelegd op, op zo'n 28 bankrekeningnummer op onroerend goed, op sieraden, horloges en dergelijke. En wat nog meer? Zegt u? Ja. Wat hebben ze nog meer gevonden? Dat, dat gaat nogal ver. Ja, het ging natuurlijk met name om, om, uh, te, uh, het, gaat om een, het aanpak van een crimineel samenwerkingsverband. En die moeten we vooral treffen in het afpakken van hun uh, illegaal verkregen vermogen. Dat moeten we even uitleggen. Nou, er is natuurlijk een onderzoek geweest uh, niet zo lang geleden... dat er in Brabant veel georganiseerde hennepdeelt is. En toen hebben de Brabantse gemeentes, de grootste vijf Brabantse gemeentes... die hebben een taskforce opgericht om dat een halt toe te roepen... en om dat ook echt aan te pakken. En dat kan eigenlijk maar op één manier. Als je dat integraal doet, uh, informatie met elkaar delen... en ook integraal zijn dus actie als vandaag uh, gaan voeren... en vooral gericht op het afnemen van hun uh, crimineel vermogen. Want bij die invallen waren meer mensen betrokken dan politie alleen? Zeker actie, de Belastingdienst, de mensen van de gemeente, uh, uh, we hadden vandaag ook de steun van de Koninklijke Landmacht, die hebben met speciale apparatuur gekeken naar verborgen ruimtes. En dat was ook wel nodig, want het meeste geld zat ook goed verborgen. Op welke manier? Nou, in tonnetjes begraven tussen de wortels van een boom, onder een foyer, uh, onder een kluis in plaats van in een kluis, uh, in het plafond. Uh, dat waren allemaal zo'n beetje de locaties waar, uh, waar wat gevonden werd. En hoe is dat gevonden dan? Met name ook door die apparatuur van de koninklijke land mag natuurlijk ook gewoon de klassiek goed zoeken. Het viel ons op dat uh, op de in beslag genomen spullen nogal opzichtig een sticker werd geplakt. Met daarop de tekst Integraal afpakteam. Brabant. Ja. Nou, het afpakteam, is dat het nieuwe visitekaartje van deze aanpak? Nee, is vooral niet het visitekaartje. Een, een probleem altijd, eh, als u strafrecht volgt, is toch de afhandeling van datgene wat in beslag wordt genomen. Eh, er wordt namelijk veel in beslag genomen. Een goede afhandeling betekent een goede registratie. Eh, waar hoort dat thuis? En daar dient zo'n sticker in een heel goed doel toe. Een hoop geld, uh, materiaal, vuurwapens begrijp ik ook, opgepakt, maar ook ja. gevonden, maar ook mensen ja. opgepakt. Hoeveel verdachten? Er zijn er tot op het twaalf mensen aangehouden. Die een familiaire relatie met elkaar hebben? Er zijn erbij die hebben een familiaire relatie. Eh, om dat te zeggen meteen dat er één grote criminele familie is, dat gaat te ver. Je hebt tegenwoordig zoals we noemen, vooral fluïde netwerken die samenwerken. En dat is een ene keer in dat verband, en andere keer in een ander verband. Maar je kunt wel de grote lijnen wel zeggen dat het wel een soort van criminele samenwerkingsorganisatie is. En daarmee zijn alle verdachten ook opgepakt voor, naar, uw, naar uw mening? Ik denk dat uh, het veiligst is om te zeggen dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. Tom Hendricks, persofficier. Dank u wel. Graag gedaan. Voor de treinreizigers wordt het in december winnen. Voor de bedenkers is het topsport om een nieuw spoorboekje in elkaar te zetten. Verslaggever Josephine Trehi vroeg aan een van de makers of het leuk is zo'n nieuwe dienstregeling bedenken. Het is erg leuk. Dus je kunt er heel veel creativiteit in kwijt. Uh, ja, en uh, het vergt ook in een mooi samenspel met andere partijen. Dus het overleggen met vervoerders, met beheerders van de infrastructuur. Je kunt er heel veel van je talenten in kwijt, van je eigen persoonlijke eigenschap. Het is uh, heel erg ingewikkeld. Het is uh, topsport, het lijkt op het vliegen in een 747. Daar kun je het mee vergelijken. Hoezo dan? Die, al die miljoenen, duizenden treinen die rijden. Al die dienstregelingen waar je op moet letten. Die, uh, uh, de veiligheid waar je op moet letten. En dat in combinatie met ook het onderhoud aan de infrastructuur... dat is een zeer ingewikkeld cryptogram wat je iedere keer op moet lossen. Want u zit nu achter een paar beeldschermen en ik zie allemaal blauwe en gele lijnen. Wat is dat? Die blauwe en gele lijnen, dat zijn de treinen en de werkzaamheden aan de infrastructuur. Dat zie je zeg maar, hier van het hele baanvak Amsterdam-Utrecht... En dat is eigenlijk, wij zorgen dat daar de conflicten allemaal worden opgelost. Nou, wat er dit jaar heel speciaal is, is dat we een nieuwe spoorlijn erbij krijgen. Dat gebeurt niet zo heel vaak. En dat heeft direct consequenties op de hele dienstregeling in Nederland. Met name ook in Noord-Nederland. Want reizigers kunnen daar vaker en sneller met de trein naar Amsterdam en Schiphol het Verstappen van ProRail. Een op de drie treinen krijgt een andere vertrektijd. Is dat iets wat te voorkomen is? Mensen zijn daar best wel aan gehecht aan hun eigen vaste tijdstip. Als je 100.000 nieuwe treinritten gaat inplannen op, in een dienstregeling... Ja, dan kan dat bijna niet anders dat er gewoon ook op andere trajecten tijden veranderen. Uh, meestal gaat het dan om een paar minuutjes uh, naar voren of een paar minuutjes later. En wat je ziet is dat reizigers daar meestal na een paar dagen al wel aan gewend zijn. Dus meestal zijn de effecten niet zo heel erg groot. Nou eens even kijken of dat klopt. Ik ben inmiddels in een stationshal van Utrecht Centraal. Nou niet echt fijn, want uh, die vergeet ik dan sowieso omdat ik gewend ben nou niet gewoon deze tijd en zo. Hoe je wekker en zo, hoe laat je eruit moet. En nou moet je ineens weer wennen of heel erg gaan opschieten ja. of zo. Nou ik heb gelukkig uh, de NS-app op mijn telefoon dus ik kan altijd kijken hoe laat de trein gaat. Zo. Dus dat scheelt wel. Nou, dan uh, moeten we dat eventjes uh, gewoon weer eventjes in, in de agenda opschrijven en dan uh, weet je het weer. Dat zal wel even wennen worden. Wat dan?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 Kom maar goed. Ja, dat is het zeker. Ja. En in december, in dit najaar, worden die nieuwe vertrektijden bekendgemaakt. Straks aangevallen worden door recruten die je zelf net hebt opgeleid. Is dat te voorkomen? We vragen het militair historicus Christenklep. Klep. En het verkeer van deze middag bij de AWB zit vanmiddag bij Wijnandsmaan. Goedemiddag, maar. Goedemiddag, Tim. Nou, de meeste files zien we nu bij Rotterdam. Maar het is eigenlijk nog helemaal niks bijzonders gebeurd. De langste file die staat op de A15 vanuit Europoort. Tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Paolo Nutini het schot uit Glasgow nummer uit 2006 Jenny don't be hasty het Amerikaanse leger maakt zich grote zorgen... over vergeldingsacties van Afghaanse collega's. Zo hebben recruten al instructeurs gedood... en Westerse militairen aangevallen. Het aantal Westerse doden liep deze week op tot 38. En dat zijn al meer doden dan in het hele vorige jaar. Militair historicus Christ Klep. Meneer Klep, aangevallen worden door degene die je zelf hebt getraind. Is dat het nachtmerriescenario voor iedere soldaat? Uh, ja hij het ultieme vertrouwen stelt in, uh, in zijn aankomende collega's, zijn Afghaanse collega's. Ja, en dat vertrouwen wordt geschaad. En dan zie je een soort golfbeweging door de hele organisatie gaan. Hè? Collega's worden omgebracht. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit vertrouwen heel moeilijk te herstellen zal zijn. Laten we beginnen bij het begin. Hoe kan het dat er dit jaar zoveel meer aanvallen zijn? Ja, dat heeft ook uh, een, een pure cijfermatige uh, verklaring, denk ik. Uh, de internationale gemeenschap is aan het afbouwen. In 2014 moeten de meeste troepen weg zijn. Dus we zijn nu, zoals het er mooi heet, aan het afganiseren. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk het politieapparaat en het, het militaire apparaat willen overdragen aan de lokale autoriteiten. Ja, en dat vereist gewoon heel veel opleidingen en heel veel trainingen. Zoals we nu ook doen in Kunduz bijvoorbeeld. Dus het is ook gewoon een kwestie van vraag en aanbod, zou je kunnen zeggen. Ja, meer recruten leidt tot een grotere kans van dit soort aanslagen. Ja, Sowieso, en uh, wat je natuurlijk ook ziet, ja, het is een hele, en dat is een heel gevoelig punt. Het is natuurlijk ook een hele moeizame verhouding hè, tussen die vooral westerse militairen en de, en de Afghaanse uh, soldaten en, en politieagenten die opgeleid worden, omdat dat voor ook vaak een kwestie is van een enorm cultuurverschil. Eer wordt op een hele andere manier uh, begrepen. En, ja, ik, ik chargeer het misschien een beetje, maar ja, kun je van een, een gemiddelde uh, jongen uit het uh, Middenwesten van Amerika, Tennessee, uh, kun je daarvan verwachten dat hij zich helemaal inleeft in, in de culturele beweegredenen van, van iemand uit uh, Baghdad of uit Kabul? Ja, het is natuurlijk ook wel een hele grote kloof die je dan moet overbruggen. Maar het is toch gewoon niet nodig dat dat soort jongens of meisjes zich daarin verdiepen? Het gaat er toch om dat deze mensen in Afghanistan er zeker van moeten zijn dat ze niet bij een missie in de rug worden geschoten door een uh, door eigen mensen opgeleide afgaan. Ja, klopt. Maar vooral tijdens dat opleidingsprogramma... Ja, dan moet je eigenlijk je ultieme vertrouwen stellen in die recruten. Je, je, je zegt gewoon letterlijk van... Nou, hier heb je een kalasjnikov, hier heb je een wapen... en nu ga ik jou trainen. Er komt natuurlijk een moment uh, waarop die recruut uh, dat wapen moet gaan gebruiken. En... Een van de dingen die nu bijvoorbeeld door Westerse militairen soms gedaan worden, is ten eerste dat ze de controles heel erg versterkt hebben. Dus het cv wordt nu veel beter gecontroleerd. Vetting heet dat in het Amerikaans. En het tweede wat ze doen, puur praktisch, is dat ze de militairen gewoon minder munitie geven. En dat ze bijvoorbeeld bij de handgranaatoefeningen geen live granaten meer gebruiken. Het inbouwen van veiligheid, maar het begint natuurlijk bij de selectie, bij de voerder. Hoe kun je weten of iemand betrouwbaar is tijdens een opleiding en vervolgens ook in het veld? Dat Kun je eigenlijk niet, is de ervaring uh, intussen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook al in de, in de Vietnamoorlog hè, in de jaren 60 en 70. Toen de Amerikanen probeerden om Vietnamese op te leiden. Ook toen zag je al heel veel van het incidenten. En wat opvalt is dat uh, de reden van incidenten, het schieten, uh, het gooien van, uh, van explosieven vaak helemaal geen ideologische reden heeft. Het gaat vaak helemaal niet om Taliban, het gaat vaak helemaal niet om Al-Qaeda. Het gaat, hoewel er geen duidelijke cijfers over zijn, in heel veel gevallen puur om eerwraak omdat men zich beledigd voelt, uh, om persoonlijke afrekeningen, om geld, om salarissen die niet worden uitbetaald. Gewoon om hele persoonlijke redenen. Ja, en dat is eigenlijk uh, iets wat, wat een soort visueuze cirkel is. Hoe vaker uh, je mensen gaat opleiden, hoe vaker je dit soort incidenten zult tegenkomen. En ja, mijn schatting zou zijn dat tegen 2014 het eerder zal toenemen, dan dat het zal afnemen. Nederland leidt ook agenten op in Kunduz, in Afghanistan, lopen ze ook gevaar contingenten lopen natuurlijk gevaar, maar wat je de Nederlandse militairen dan wel weer moet toegeven, is dat ze over het algemeen toch, ja, je moet heel voorzichtig zijn, wat minder uh, dan de Amerikanen uh, op allerlei uh, ja, tere uh, zielen gaan staan en op, op, op tenen trappen. Uh, omdat wij toch als Nederlanders wat meer gevoelig zijn voor, voor dat soort dingen. Meer dan bijvoorbeeld uh, de Amerikanen, meer dan de Fransen. Gelukkig uh, zijn we tot nu toe verschoond gebleven van uh, grote incidenten. Maar het is helaas zo dat je dat nooit met 100% zekerheid zult kunnen zeggen. Nou was vandaag de hoogste Amerikaanse militair, generaal Dempsey, in Afghanistan... om hierover te praten met de autoriteiten. Toevallig werd ook zijn vliegtuig aangevallen door de Taliban. Wat kan deze topgeneraal doen om het... Onderaan bij de soldaat in orde te houden? Ja, ik heb helaas niet zo'n hele, zo hele goede boodschap uh, voor hem. Hij zal niet zo heel veel kunnen doen, omdat de gangbare maatregelen eigenlijk al genomen zijn. Hè? Dus een betere controle, een betere sollicitatieprocedure, een beter volkssysteem uh, tijdens de opleiding zelf. Maar uh, vergeet niet, het systeem zit zo in elkaar dat je op een bepaald moment je recruut een wapen moet geven. Dat je op een bepaald moment moet die met live munitie gaan schieten. En die basis waarop die trainingen gebeuren, die zijn gewoon heel erg groot. Het is gewoon heel erg moeilijk om iedereen te controleren. Hoe controleer je een kantine waar daar Mensen zitten te eten, dat, dat kun je natuurlijk nooit allemaal onder controle brengen. Ook als je weet dat er een omslagpunt komt. Als je tegen de Afghaanse militairen en recruten en politieagenten zegt van we vertrouwen jullie eigenlijk niet, ja dan voelen ze zich nog meer uh, gepakt, dan voelen ze zich nog meer beledigd en zullen het aantal incidenten alleen maar toenemen. Dus ik ben een beetje bang dat de Amerikanen nu al in die visuele cirkel zitten. Militair historicus Chris Klepp, dank u wel. Een aantal fietsen en voetgangersveren op de Waal... moet mogelijk uit de vaart worden gehaald. De reden? Het water in die rivier staat te laag. Ook zijn er aanpassingen voor de scheepvaart... bij de sluizen van Eefde en Doesburg. Voor de veermannen op het pontje tussen Slijkewijk Ewijk en Beuningen... betekent dat heel voorzichtig aanleggen en met veel geduld. die Krijn! doe je de klep omhoog? Ja? Oké, okay, graag. Dan voel je hem vrijkomen. Maar nou, we lagen vast. Ja, ze, ja, het gaat, ja, je voelde toch een beetje dat hij heen en weer ging, de boot. Schipper Jan Stensen. Oh, ik ben begonnen toen ik 15 jaar was. met mijn vader aan boord op een binnenschip. En dat heb ik zo 30 jaar volgehouden. En toen ben ik dus uh, vanwege de kinderen aan de wal gegaan. En nu ben ik gepensioneerd en daar heb ik mijn oude hobby weer op gezocht. Ja. Dat is een beetje varen. Dus je hebt alle waterstanden gezien? Ja ja, ja, ja, ja. Echt wel. Hoe laag is het nou? Is het nou extreem laag of een beetje laag? Voor het veerpontje is het uh, goed laag, maar voor de scheepvaart nog niet. Alleen voor u is dat u moet aanleggen aan de wal ja. en daar is het ondiep. Daar, hier is het ondiep. Het gaat allemaal net. En hoe weet u of het net gaat? Ja, dat is de ervaring. Je ziet het ook, want dan zakt hij aan de grond en dan weet je dat het niet gaat. Moet je even wachten. Maar wacht u dan op? Als je vast zit, nou, leg je te vast? Het, nee, dat is, er is net dan een schip langsgekomen. Dan gaat het water op en neer. Pakt u de golf mee? Op de golf moeten we het zo'n beetje doen, ja. Je zou toch zeggen, een uh, puntje dat kan nooit uh, zo diep steken? Wij steken een meter 50 diep, maar tussen de kribben, daar moeten wij dus aanmeren. En Dat gaat een beetje moeilijk. Leuk veerbootje is het graag? Deze boot heeft in Rotterdam uh, gevaren om uh, personeel naar de zeeboten te brengen. De schip was eigenlijk ook al met plezier. Ja, ja, ja, net Heeft ook, <laughs> ja, ook een nieuw leven. Ja, ook een nieuw leven, net als ik. Ja, inderdaad. ben heel beneden bij de So far, so good, kijk. maar nu komen we weer bij de hoever. Nu zit echt uh, heel voorzichtig doen, heel langzaam. Het is gewoon heel moeilijk aanleggen geworden. Ja, ja dat, wat anders slecht. veer hoeft voor. nog niet uit te vaart, kijk, maar, maar kijk, het is wat lastiger de... voor u. Ja over een paar dagen als water blijft vallen, dan raken wij iedere keer gewoon de bodem. En dan op een gegeven moment zit je zo vast dat je niet meer wegkomt. Maar uh, zo droog is het toch helemaal niet? Ik heb de boeren nog niet horen klagen. Nee, maar... Hoe gaat het water dan zo laag? Omdat er van Duitsland geen, geen, geen water meer komt. Daar moet het water vandaan komen. En als het daar, daar is het veel warmer en veel droger geweest... Afgelopen periode. Wat zijn de voorspellingen? Gaat hij uit de vaart? Het zal er om houden. Als het dus de komende week hier in Nederland droog weer blijft en in Duitsland, dan gaat hij onroepelijk uit de vaart. Mensen aan boord, dat zijn vooral toeristen dagjes mensen Wandelaars, fietsers die hier uh, tochten maken langs de Waal. Het is dus, dus niet uh, onoverkomelijk als het pontje niet meer kan varen. Nee, ik ben niet op weg naar mijn werk. Onthaast is dit. En hoeveel langer zou de fietstocht worden als u uh, het pontje niet kon gebruiken vanwege de lage waterstand? Dan waren we via de brug bij Heewijk uh, gefietst. Langs de snelweg? Kilometer of twintig denk ik. Ja. Om gefietst. Maar het is leuker met het bootje. Het brengt wat uh, afwisseling in de fietstocht en het is uh, heerlijk uh, verfrissend koel cool, ja. door de wind. Kijk, dan kun je al zien dat het met de vorige keer... Nu ligt hij helemaal dwars ja. Hij zit nu tegen de bodem aan. En nu? Proberen hem weer los te komen en weer achterbij te krijgen. Het gaat dus nog uh, net wel, of eigenlijk net niet? Ja, ja net wel, net niet. O, o, o. Zo gaat er wat meer tijd in zitten, omdat het later zo laag zit... dat je iedere keer tegen de oever aan bent. Of ja, je bent de... gewoon veel langer bezig om hem aan te leggen. ja. Ja. En dat voortdurend, de hele dag door? De hele dag door, ja. Maar u heeft altijd, tijd, hè? Wij hebben alle tijd en uh, ja, de mensen hopelijk ook. Ja, ze hebben vakantie en nu ben ik met pensioen. Ja, zo is dat, ja. Maar het blijft voor ons toch een sport om de mensen over te kunnen blijven zetten. Gewoon volhouden, jongens, we geven niet op. Het is nu weer gelukt. Het is nu weer gelukt, ja. We liggen. We zijn er. Terug aan Vaste Waal. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Gerrit Hiemstra. De Waal snakt naar water. Uit Duitsland of uit de wolken? Gaat dat er komen? Nou, dat denk ik niet op uh, korte termijn. Want het is inderdaad droog al een hele tijd in Duitsland, uh, het troongebied. Um, en uh, dat komt er voorlopig ook niet. Alleen in het weekend zou er weer wat regen gaan vallen. Dat is trouwens vooral bij ons het geval. De vraag is dat of dat natuurlijk ook in uh, de zuidelijke helft van Duitsland gaat gebeuren. Je noemt het weekend. Ga daar maar eens even op verder. Wat, wat, wat kunnen we dan verwachten? Nou, in ieder geval tot het weekend is het, het weer type wat we nu zo'n beetje hebben. Hoewel het vandaag wel erg uh, ja, broeierig aanvoelt... De komende dagen zal het toch wat koeler gaan worden. De temperatuur die komt uit op zo'n 20 tot 22 graden. En dat blijft zo tot en met vrijdag. En dan in het weekend ja, dan verandert de temperatuur maar weinig. Maar dan trekken er weer een paar fronten over. En dan kunnen er ook weer wat buien voorkomen. Dus uh, dan wordt het weer wat wisselvalliger zaterdag en zondag. Hebbo. Ja, het is niet anders. Ja. <laughs> Want als je naar het weer van vandaag kijkt... dan is er eigenlijk geen weer, om het heel oneerbiedig te zeggen. Het is heel rustig, er gebeurt helemaal niks. Ja, dat is ook zo. Het is, het is vrij rustig. Er is nu één bui. <laughs> Die zit nu in Groningen. Die is in Friesland begonnen en zit nu in Groningen. Um, misschien dat er trouwens nog een paar meer komen de komende uren. Dat kan nog wel. Maar voor de rest, de komende dagen, is het inderdaad rustig weer, ja. dat voor het ja. hele land? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, de, het weer komt een beetje uit het westen. Een zwak, zwak hoge drukgebied ten zuiden van ons. En dat zorgt ervoor dat er ook maar weinig fronten of zoiets voorbij trekken. Dus ja, gewoon rustig omstandigheden. We blijven rustig, zo morgen. <laughs> ja. voor de klacht van vijf uur. Gert Hiemstra, dank je wel. Okay. Het is niet rustig in Den Haag, want er is druk overleg... tussen de politieke partijen die de langstudeerboete willen afschaffen. Daar praten we straks met Marcel Bril over. En we praten met Co Corlijn, de nieuwe directeur... hoofdredacteur van een tijdschrift van Klingendaal. Uh, Nederland, zo is de stelling, trekt zich terug achter de dijken en graaft zich in. En dat is slecht voor het land. Aanleiding voor een discussie. Eerst een gesprek met Kokolijn. En weg later met buitenlandwoordvoerders woordvoerders van de politieke partijen in Den Haag. Straks na vijf uur, tot zo. Vanavond, BNN Today. Ja, nou ja, twintig edities. En dit is mijn twintigste keer. Ik ben ook een keer geweest. <laughs> ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja. Eh, al ja. zo oud.